11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. In de gids.fm vervangt proefdier door huisdier... en de rebel Peter R. de Vries. Het NOS Journaal nu met Jan van de Putten. Kabinet, werkgevers en bonden zijn het eens geworden over een zorgakkoord. Minister Schippers bevestigt dat, maar wil er verder weinig over zeggen. Er is een akkoord gesloten en vanmiddag doen we daar verder mededelingen over. Dus nu niet. Als doe ik het in st stukjes en beetjes. Dan hoeven we ook uh, iedereen niet uit te nodigen om uh, bij elkaar te komen. Dus vanmiddag uh, hoort u meer. Maar de grootste vakbond die aan tafel zat zet geen handtekening. Volgens Afakabo FNV-voorzitter Van Brenk ontbreekt het bij het kabinet aan politieke wil om een breed gedragen akkoord te sluiten. Zij zegt dat het kabinet een groot deel van de thuiszorg afbreekt en dat tienduizenden mensen hun baan dreigen te verliezen. Illegaliteit wordt strafbaar, zoals is afgesproken in het regeerakkoord. Dat zeggen pvda leider Samson en VVD-fractievoorzitter Zijlstra vanavond in Nieuwsuur. Bij de pvda achterban bestaat onrust over die illegaliteit. Op het partijcongres van aanstaande zaterdag zal een motie worden ingediend om niet in te stemmen met die coalitieafspraak. Die motie is afkomstig van onder meer de PvdA-afdelingen Amsterdam, Den Haag, Tilburg en Eindhoven. De Nederlandse zakenman Frans van Anraat moet 400.000 euro schadevergoeding betalen aan slachtoffers van gifgasaanvallen in Irak en Iran. De rechter bepaalde dat 16 slachtoffers ieder 25.000 euro krijgen. In de jaren 80 verkocht van Anraat een grondstof voor mosterdgas aan het regime van de Iraakse president Saddam Hussein. Dat gas werd ingezet tijdens bombardementen op steden in Irak en Iran. In 2007 werd Van Anraat in hoger beroep veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden. Hij kreeg 17 jaar cel. Inloggen op websites van overheidsdiensten kan problemen opleveren. Sinds gisteravond werkt DigiD niet meer door een DDoS-aanval. Het ministerie van Binnenlandse Zaken benadrukt dat de persoonlijke gegevens niet zijn gestolen. Bij een aanval zetten criminelen grote aantallen computers in om servers te bestoken zodat die overbelast raken en websites onbereikbaar worden. Volgens het ministerie is het onbekend wie er achter de aanval zit. Nieuwe Revue houdt zich niet meer aan de mediacode rond de koninklijke familie. Die is bedoeld om de privacy van de Oranjes te beschermen. Pers mag alleen foto's maken tijdens officiële fotosessies. En volgens Nieuwe Revue past dat niet meer in een moderne democratie. In het nummer van deze week staat er om een artikel over prinses Amalia met drie foto's. Om die discussie nou een beetje aan te zwengelen dachten wij van ja, we kunnen wel een mooi abstract verhaal erover plaatsen.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 Dan het weer nog geregeld zon en het blijft droog. In de loop van de dag in het noorden bewolking. Daar gaat het vanavond regenen. Het wordt 14 graden op de wadden, maximaal 20 in het binnenland. Morgen veel zon, ook kans op een buit, wordt dan 18 tot 22 graden. Heerlijk. Waar is het mis op de Nederlandse wegen? Jolanda van der Velden. Wat vertraging in de bollenstreek momenteel. Op de N207 alvadaan de Rijn richting Lisse. Tussen de aansluiting met de A4 en Hillegom 3 kilometer. En op de N208 Haarlem richting Sassenheim. Tussen Hillegom en Lisse 2 kilometer.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 De Gids.fm met Felix Murders. Goedemorgen. Peter R. de Vries zit hier zo over een dikke tien minuten. De misdaad zat er al vroeg in ben. hem. Als kind pikte hij soms wat kwartjes en dubbeltjes uit de portemonnee van zijn moeder. Stelen doen wij niet in dit gezin. Nooit, zei zijn vader toen het uitkwam. Peter R. De Vries schreef over zijn bewogen jeugd de R van rebel. Een van Johnny Depp's mooiste rollen is die van Jack Sparrow... de piratenkapitein in Pirates of the Caribbean... En Depp kreeg de smaak te pakken. Niet alleen zijn er al vier van die films, hij kon ook de muziek niet loslaten. Op de cd Son of the Rogues Gallery verzamelde en speelde Depp de betere piratenmuziek. Zometeen een recensie. En het is vandaag Wereldproefdierendag. Welke rol kan een donorcodicyl voor uw huisdier daarin spelen? Dat hoort u ook zo. Surf naar de gids .fm. Buurtfeesten, straatcoaches en sportwedstrijden in de wijk... het wordt er niet veiliger door. En ze gaan de verloedering niet tegen. Een onderzoek van Movisie wijst uit dat het effect van al die projecten niet te bewijzen is. Het enige lichtpuntje zijn de buurtwachten, die werken wel. In Den Haag zit het pvda kamerlid Ahmed Marcouch. Eh, dag meneer Marcouch, goedemorgen. Goedemorgen. Een verrassende conclusie van Movisie? Um, nou, voor mij niet helemaal. Um, uh, ik denk dat het uh, inderdaad zo is dat als je in, in wijken en buurten uh, criminaliteit hebt... Ja, dan los je dat natuurlijk niet op door um, uh, buurtontmoetingen en, en uh, buurtactiviteiten... maar dat los je op door uh, ja, stevige rechercheurs in te zetten uh, die uh, die criminelen oppakken. En dan ontstaat er misschien ruimte voor uh, dat soort initiatieven om de buurt weer bij elkaar te brengen. Dus gemeenten hebben dat niet in de gaten dat het zo werkt? Nou ja, niet, niet, niet overal gebeurt het inderdaad handig. Uh, te vaak wordt zonder visie uh, ja, van alles georganiseerd... om het, uh, um het leefbaar en veilig te maken. Ik, ik, noem, ik noem heel veel van dat soort initiatieven ook... Uh, ja, het zijn een soort placebo's, uh, terwijl de problemen echt reëel zijn. Dus echte criminaliteit, straatroven, uh, intimidaties op straat. En daar heb je toch echt agenten voor nodig... Uh, die de pakkans verhogen, uh, goede rechercheurs... die doordringen ook uh, soms in, toch, uh, in die wijken gesloten gemeenten... Gemeenschappen, waardoor die uh, criminelen ook van de straat worden gehaald. En als, als, dat, als dat gebeurt, dan uh, zullen ook uh, burgers uh, ook in beweging komen om aangifte te doen, melding te doen, ook met elkaar vervolgens die buurt als het ware het herover, waar dat soms ook letterlijk moet gebeuren. Dan toch even die straatfeesten, want de gedachte erachter is best aardig, De binding in de wijk, en dus de sociale controle verhogen. Dat zou de veiligheid ten goede moeten komen, maar is volgens Movisie niet meetbaar. Misschien hebben ze niet de juiste instrumenten daar. Ja, meetbaar. Kijk, ik ben zelf uh, voorzitter geweest van een deelgemeente in Amsterdam. Uh, en voor mij was het meetbaar op het moment dat ik in die wijk liep... en zag dat het uh, schoner en veiliger... en ik zag dat de aangiftebereidheid van burgers toenam. Um, dat is voor mij meetbaar. Daarom ben ik ook lokaal bestuurder uh, op dat moment. Tegelijkertijd zag ik ook dat die dingen alleen maar uh, effectief konden zijn... als we tegelijk ook met de politie, uh, met de recherche... de criminelen ook uh, Pakt. Als je dat niet doet, als de coöperatie ook niet bijvoorbeeld uh, de fysieke verloedering ook aanpakt, ja, dan he hebben die dingen inderdaad ook uh, weinig zin. Nou lijkt het me toch frustrerend als straatcoach dat je werk doet dat helemaal geen zin heeft. Nou ja, je moet ook eh, jongere werkers en straatcoaches ook niet inzetten... bijvoorbeeld op criminele groepen... Eh, die de politie misschien eh, op dat moment niet aan kan of, eh, of waar ze zich eh, geen raad mee weten. En alleen maar om naar de burgers toe eh, zeg maar, te tonen dat je iets doet... zo'n straatcoach inzetten, dat, dat werkt niet. Je zult dus echt eh, eh, politieagenten in moeten zetten... om eh, nou ja, de criminelen op te sporen, eh, op te pakken en op te sluiten. En dan kunnen die straatcoaches eh, bijvoorbeeld... Eh, ja, heel goed zijn voor uh, ja, de sociale controle. Maar daarnaast op tegelijkertijd? Zeden. Ja, wat mij betreft kun je dat tegelijkertijd doen. Uh, maar je, wat heel vaak verzuimd wordt... is omdat dat, dat complexe, namelijk dat boevenvangen... dat is wat ingewikkeld. Het vraagt ook wat meer tijd. Uh, om daar ook heel erg op in te zetten. En het vraagt ook confrontaties. Heel veel uh, lokale bestuurders, maar ook uh, managers... willen geen gevechten aan in de wijk. Toen wij in Slotenvaart straatcoaches inzetten... met een stevige groep regisseurs. Was dat in het begin uh, soms letterlijk vechten? Nou, dat moet je ervoor over hebben om vervolgens ook die buurt terug te pakken. Moet de geldkraan voor deze projecten dan worden dichtgedraaid? Ja, ik vind, ik vind dat je burgers niet voor de gek moet houden. Dus als je een onveiligheidsprobleem hebt en je hebt criminaliteit. dan moet je daar ook de juiste middelen inzetten. En dat zegt LUP ook in zijn onderzoek. Dus uh, ik ben er ook voor, dan heb ik al eerder uh, bepleit. om bijvoorbeeld uh, gemeentebrigadiers in te zetten. Dat zijn uh, uh, toezichthouders, uh, BOA's die bevoegdheden hebben. dus daadwerkelijk ook op kunnen treden. Boas, en de wel uh, Ja, bijzondere opsporingsambtenaren, Daar is een afkorting voor. Uh, maar dat is wat je moet doen. En tegelijkertijd dan, uh, kun je dan ruimte creëren om uh, mensen. Want dat is voor de. voor de. Uh, wat dan heet de subjectieve uh, onveiligheid. is het van belang dat mensen elkaar leren kennen. dat ze elkaar ook leren aanspreken. elkaars kinderen kennen. Die, sport, die, buurt, die, die, die, die, die buurtsport. Is ook niet meteen iets voor veiligheid. Maar, maar in begin de het begin gewoon het geld uitgeven aan al die agenten... En, en die rechercheurs die u nodig acht. En daarna pas, op het moment dat het echt een beetje veilig is in die buurt... geld besteden aan straatfeesten, et cetera. Ja, je moet echt de basis regelen als je veiligheid wil uh, verbeteren. En dat is echt uh, de boeven van de straat halen. En, en waardoor de mensen ook uh, de bereidheid krijgen. En het geloof ook in de overheid dat ze er serieus mee bezig zijn... Uh, om aangifte te doen en meldingen te doen... Uh, van de delicten die gepleegd worden. Want dat is uh, mijn... vaak een probleem in dat soort duidelijk, meneer. Ja, Marcus. hartelijk dank. Markoes, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Nog een goede koningsreclame gezien. Italië had een nationaal geschenk voor die Hollanders. Kies je favoriet. Dag, oranje toppus. Ga naar de gids.fm en stem. Ring der Kreunel. De beste koningsreclame op de gids.fm. Ja. Je hebt een codicil voor mensen, maar nu is er ook eentje voor dieren. Het dierencodicil is bedoeld voor gezelschapsdieren... zoals honden, katten en cavia's. En is bedacht door het Nederland Proefdiervrij. En daarmee vraagt deze stichting aandacht voor het stimuleren... van proefdiervrije technieken en proefdiervrije onderzoeksmethoden. En dat komt mooi uit, want het is vandaag Wereld Proefdierendag. Verslaggever Robert-Jan Boy ging op bezoek bij Bo van Nieuwenhuizen in Utrecht. Ze heeft een donorcodicil aangevraagd voor de rat. Even kijken of ze willen. Moeten we wat zeggen? Um, nou, we kunnen zeggen bijvoorbeeld... Uh, Poepie, Rus. Eén <laughs> oh. ratje heet Rus. En uh, ons andere ratje heet Noor. Dus, oh, uh, kijk, daar komen die koppies heel aan, zeg. Ja, zijn schatjes. Twee kleine witte ratjes met zo'n snuffelend snuitje. Ja. Die denken van nou, hé, hey, er komt wat aan. Ze gaan uit de kooi. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Als er uh, voer is, dan uh, willen ze meteen. Uh... Bo en Thomas zijn uh, dol op ratten. Ze hebben er twee. Ja. De kooi staat hier in de huiskamer. Inderdaad, Gezellig. Een ja. tamelijk grote kooi met allerlei uh, verdiepingen. Daar kunnen ze natuurlijk ravotten. Ja. En Thomas lokt nu uh, de één. Is dat Rus? Ja, dit is Rus en dat is Noor. Ik geloof dat jij bent aangestoken door Bo hè, als het om de ratten gaat. Ja, uiteraard. Ja, ja, in het begin uh, ja, ik heb ik nog nooit iets met ratten gehad. Ik had het vroeger wel een keer in cavia. kavia. Ja. Maar uh, ja... Eigenlijk vanaf het begin uh, vond ik ze wel, uh, wel leuk. En, uh, en uh, heel snel uh, raak je al gehecht aan. Ze zijn uh, heel aanhankelijk en uh, gezellig. Ja. En hebben allemaal een eigen persoonlijkheid. en uh, Echt op mensen gericht. Ongelooflijk, want uh, als je de straat op gaat en je zegt van nou een rat... Ja, ja, dan nou, loopt niemand iedereen weg weg. Uh, huh? Niemand wil er iets van weten. Nee, maar als, als, als, aan de andere kant, als je ze meeneemt... hebben ze ze wel eens een keertje meegenomen op straat in de zomer... als het een beetje warm is op de schouder... En dan zit iedereen, oh, wat een lief beestje. Dus uh, dan is, uh, is iedereen ook heel snel weer om. Ze zijn eigenlijk heel uh, charmant. Hebben deze nou ook een codicil? Uh, ja, nou, deze gaan uiteindelijk uh, ook wel meedoen, denk ik. Ja, aan het dierdonor codicil. Ja. Hoe werkt dat nou? Nou, we hebben een maand geleden is uh, ons andere ratje overleden, helaas. Um, en die hebben we toen uh, laten meedoen aan het dierdonor um, Ja. Want uh, die hebben we helaas moeten laten inslapen. Het was niet anders... En toen hebben we haar naar de Universiteit Utrecht gebracht. En uh, ja. nu uh, ja, heeft zij meegedaan, denk ik, inmiddels wel aan een uh, practicum. Kost het dat moeite eigenlijk om dat te doen? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, ik vind het, is, het is zo'n uh, goed doel. Het is zo'n uh, ja, goed idee van proefdiervrij, denk ik. Dat het, uh, de moeite die je ervoor moet doen, is uh, het helemaal waard. Hoe heette dat ratje? Deen. Deen? Ja, we hebben Rus, Noor en Deen. Hey, hé, hé, hé, hé. Dat ratje dat gaat een uh, kartonnen doos in hier. Ja, ze houden er ja. erg van om lekker te, on, te ontsnappen. Ik toe. zie je nog net dat glibberige staartje daar wegschuiven. Hier zit ook uh, Marieke Krikhaar van Nederland uh, Proefdiervrij. Ja, hallo. Durf je dichterbij te komen nog? Ja hoor, Ja, <laughs> geen, geen probleem. probleem. <laughs> <trentje>. Kun je je voorstellen dat, de mensen, dat mensen de moeite mee hebben om ja. een dier af te staan? Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Als je jarenlang gehecht bent geraakt aan je huisdier, dan is het zeker moeilijk. Of wat je ja. er dan mee... Uh, gaat doen en de gedachte wat ermee gaat gebeuren. Dus, maar sommige mensen vinden het inderdaad waar. Ze dus vinden het een heel goed project. Dat ze alsnog een, uh, een laatste eer kunnen bewijzen aan, uh, aan de proefdieren. Hoe werkt het nou precies? Nou, huisdiereneigenaren kunnen hun overleden dier doneren... aan de Universiteit van Utrecht, ja. Utrecht via aangesloten dierenartsen. Ja. Uh, en die sparen dan proefdieren uit. Formuleertje invullen? Ja, toestemming, ondertekenen. En dan wordt het dier opgehaald. En dan gaat het naar de universiteit. En wat gebeurt er op de universiteit mee? Uh, dan uh, leren daar toekomstige dierenartsen. Die leren daar hoe het dier uh, uh, in elkaar zit. En uh, ja. die leren ervan om goede dierenartsen te worden. En het gaat uitsluitend om overleden dieren. Ja, dat klopt. Maar er zijn ook veel levende proefdieren. Dat klopt, er zijn inderdaad veel levende proefdieren nog, ja. Dus zet het dan zo aan de dijk? Uh, absoluut. Want dit gaat uh, om een project uh, uh, over onderwijs. En uh, de universiteit is de grootste diergeneeskunde-instelling in Nederland. Ja. Die gebruikt nog 400 dieren. En via dit project uh, hoeven deze dieren nou niet meer aangekocht en gedood te worden. Dus het is absoluut een, uh, een grote win. Oh, dus de universiteit die fokt dieren om ze later te doden en dan erin te kunnen snijden. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat klopt, ja. ja. Ze hebben dieren nodig om die dierenartsen op te leiden. Ja. En uh, dit is een beter alternatief. Nu Universiteit Utrecht. Uh -huh. Volgt er meer in Nederland? Ja, het is nu landelijk ingevoerd. We hebben een uh, samenwerkingsverband aangegaan... met zeven andere onderwijsinstellingen in Nederland... die ook gebruik maken van, uh, van proefdieren. En uh, die studenten van die onderwijsinstellingen... die komen nu naar de Universiteit van Utrecht... zodat die ook les krijgen op dieren uit het dierdonorcodiceel. Een dierendonorcodiceel, Thomas. Wie had dat ooit gedacht? Ja, ik had er zelf ook nog nooit van gehoord. <laughs> maar uh, Bodi kwam ermee uh, aan... en ik vond het meteen eigenlijk wel een heel goed idee. Want uh, meestal begroeven we ze... en eigenlijk... Uh, stonden we verder bij het graf niet zo heel veel meer stil. Dat uh, ja, Het moeilijke moment was als ze uh, moesten worden laten uh, ingeslapen. En dan was het daarna ja, gewoon zelf een beetje verwerken. Dus uh, op deze manier, als je een proef die je leven kan redden... dan uh, is dat een heel goed doel. Moest je echt verwerken, echt, als er wat uh, dood ging? Nou ja, ja, we moeten wel even... Uh, ja, voor ja. de buitenstaander klinkt dat... Uh, <laughs> ja, het ja, is een heel gezellig beest. We hebben hem twee jaar lang dan... Uh, Iedere dag uh, eten aangegeven, mee, meegezeten en uh, gezellig meegedaan. En dan uh, ja. Ja, is het toch wel naar als ze dan, zeker als je ze ziet dat ze ziek worden... en dan uh, ben je ze nog aan het verzorgen en op een gegeven moment moet je dat misschien laten inslapen. Ja, dat uh, moet je wel even aan wennen. Maar goed, nu dien je in ieder geval de wetenschap. Ja, precies. Ja, Rusty was eventjes aan het drinken. Lekker aan het drinken? Ja. Kijk, hij komt er bijna weer uit. <laughs> ja, ze willen altijd erg graag spelen. Nou, veel plezier erbij. Ja, bedankt Robert-Jan Boy sprak met Boven Nieuwenhuizen en haar vriend Thomas... en met Marieke Krikhaar van Nederland. Proeft hij vrij. Meer informatie over dat, dat dierenconadonucil... Dat, dat zeg ik het goed, ja he, kunt u vinden via de site gids.fm. Daar is het in ieder geval heel goed opgeschreven. Nou, als je niks hebt, dan heb je ook niks te verliezen. Dat is een beetje de strekking van het lied Hulz van Passenger.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 is natuurlijk die stem die het hem doet, de passenger holes van het album All the Little Lights, dat vorig jaar verscheen. De ik ben ruim 40 jaar Ajaxiet, dus uh, ook, ook jong, oh, zegmaat, je vanaf mijn ja, tiende, elfde, ja. twaalfde. Ik heb al jarenlang een, een, een vriendin, dezelfde vriendin. De misdaadverslaggeving is een vak waarin je altijd vroeger moet opstaan dan een ander. Ja? Dan uh, ben je eerst. Maar heb je überhaupt geslapen? Want ik neem aan dat jij gisteravond gehoord hebt dat de man gepakt was. Ik wist het uh, eerder. Hij zei toen, een, een vriend van mij zei altijd... If you can't stand the heat, get out of the kitchen. En dat was ik. Hij is voetballiefhebber, wilde nog directeur van Ajax worden minister-president misschien. Hij is bekendste misdaadverslaggever... en treedt met de regelmaat van de klok op in allerlei televisieprogramma's. En vandaag verschijnt het boekwerk over zijn jeugd. De titel, De R van de Rebel. Peter R. de Vries, goedemorgen. Ja, goedemorgen. We weten al zoveel over u. Waarom nou deze autobiografie uit de jeugd? Nou, dit is nou net een fase in mijn leven waar de mensen eigenlijk helemaal niets van weten. Iedereen kent mijn werk wel, en, uh, maar wat er voor die tijd gebeurd is, uh, weet men niet. En dat is eigenlijk, als je het zo optikt, uh, ook een uh, kleurrijke periode heb En waarom zelf opgetikt en niet te laten doen door een uh, biograaf of door een speurder? Nou, ik ben uh, zelf uh, schrijver van huis uit, schrijvend journalist. Dus ik vond het wel leuk om dat zelf op te tikken. Het zat natuurlijk ook allemaal in mijn hoofd. Het is bovendien natuurlijk ook niet een, een enorm kloekwerk. Het is een leuk boekje geworden. En uh, dat vond ik heel uh, grappig om dat zelf te doen. En het boekje gaat over uw jaren als scholier. Het is een opsomming van qua jongenstreek. U was een boefje, u was een belamel. De streken die we uithaalden, die uh, lopen samen met overwegend slechte schoolrapporten. Want dat komt er ook naar ja. voor. Als een rode draad door dat boekje. Waarom wilde u dat juist met de lezer delen? Nou, omdat dat een, uh, voor een hoop mensen onverwachts is. Mensen zien mij als een crimefighter. Denken dat ik een en al uh, deugdzaamheid en degelijkheid ben. En dan is het misschien toch wel een eye-opener. Als je zegt van, nou ja, het is allemaal toch wat moeizamer begonnen. Uh, maar het geeft ook als voorbeeld dat een, een, een moeilijke stroeve start... ook wel tot iets moois kan leiden. Dat dat niet, niet altijd tot iets slechts hoeft te leiden. Terwijl in mijn jeugd er echt wel uh, is gezegd... en mijn ouders zich dat ook af. Van nou ja, wat moet er van hem terechtkomen? Komt dat wel goed? Nou ja, het is best goed gekomen. En dan is het leuk om dat uh, achteraf is op te tikken uh, hoe dat allemaal is gegaan. En het kwam wel een beetje goed dankzij een, een, een leraar, een onderwijzer in, in de vijfde klas. Ja, die heeft een uh, behoorlijk cruciale rol gespeeld. Meester Peter Pijlman is dat van de Ichterschool in, uh, in Amstelveen. Dat was iemand die, uh, die, uh, die wel wat zag in dat rebellerende jongetje dat zijn huiswerk nooit maakte, die altijd dwars lag. En. Uh, uh, maar die wel boeken los. Op de zolder. Hele wel, dikke pille. Las. En dat frappeerde hem ook wel. Dat, dat ik ja, mijn huiswerk niet deed. Maar als er dan iets gebeurde in de maatschappij. dat, ik dan, wel, dat dan wel bleek dat ik de kranten las. dat ik boeken las. Uh, biografieën over mensen. En nou ja, dat trok hem wel aan. En hij heeft mij zeg maar. een, een, een setje in de goede richting gegeven. En toen was de bedoeling dat hij meeging naar klas 6. Maar dat, dat gebeurde niet. Er stond in één keer een totaal ander iemand voor de. En uh, voor de toen groep. ging het weer uh, bergafwaarts meteen. Maar die um, gaf wel een team voor een spreekbeurt. Dat klopt, ja. ja. Die spreekbeurt die ging over? Over Thomas Alva Edison, de grootste uitvinder. Ja, ja, dat die was iemand die ook had niks had met school, maar die wel... En, dat was ook uh, iemand waarvan men zich altijd had afgevraagd... van komt het wel goed met die jongen? Deed op school niet zijn best, maar ook daar is het heel goed mee afgelopen. Komt ja. die lichtcriminele inslag later nog van pas in uw werk? Nou, ik denk wel dat het uh, bij mijn fascinatie voor misdaad een bepaalde rol heeft gespeeld. En dat ik ook bij het beoordelen van mensen, hè, ik zit vaak bij rechtszaken, uh, je leest ook reclasseringsrapporten van mensen. Nou ja, dan, dan denk ik ook wel eens terug aan mijn eigen jeugd nog. En dat ik denk van, nou ja, uh, bij deze man is het verkeerd afgelopen. Dat had bij mij ook gekund. Het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Maar ik blijf altijd wel dat open oog houden voor mensen... die misschien niet zo meester Pijlman hebben getroffen. En ik wel. Want dubbeltjes en kwartjes stelend uit de portemonnee van, van moeder. Dat Zeker. was spannend, hè? Ja, ja, ja. Het, ging, het ging ook heel vaak goed. Maar moeder en vader die hielden de boekhouding heel goed bij. En ja. er, er werd op een bepaald moment, op een zaterdagavond... toen het altijd gebeurde, geloof ik... werd er 1,70 euro 7, 70 toen nog ja. gemist. Want ja, die had Peter eruit Ja. Nou ja, ik ben uh, een aantal keren in mijn leven betrapt met dat soort uh, kruimeldiefstallen. En dat is misschien maar goed ook geweest. Ben je ik heb ook, al diefstal, het politiebureau ik gezeten? Ik heb ook een keer een uh, avond op een politiebureau gezeten als uh, vijfde klasser. En uh, mijn vader liet me daar ook uh, bewust zitten, ook om, om een lesje te leren. En dat zijn ja, belangrijke momenten waarvan je achteraf misschien kan zeggen... van nou ja, als dat niet gebeurd was, was het misschien wel... Maar het is gelukkig allemaal binnen de perken. En nog een vanwege. keer op het politiebureau geweest vanwege een, een brommer. Oh ja, meer, een meer, meer dan eens met brommers uh, was altijd schering en inslag. Want gewoon ja. het stopteken genegeerd van de, van de diende. Ja. En de langste reën, maar even een Ah. Ja, u. vandaar uh, die R van rebel. Dat, uh... Maar die R is eigenlijk van Ruben, lees ik op het geboortekaartje. Rudolf. Rudolf, dat ja. staat tenminste in het begin van het boek. Ja. Uh, uw, uh, uw jeugd werkt door nog altijd in het werk van vandaag, uh, wordt er gezegd aan het eind. Geldt dat ook voor de slechte relatie die u had met uw moeder? Nou ja, mijn moeder leeft niet meer. En, uh, maar die relatie die is altijd slecht gebleven. Ja, dat is nooit uh, goed gekomen. Nee. En daar nee. heeft u veel last van ondervonden? Nou, last van ondervonden. Je, je, je wil natuurlijk liever dat dat anders is. Maar in mijn jeugd was het zo, ik wist niet beter. En pas later, als je zelf kinderen hebt, ga je beter beseffen... dat dat eigenlijk anders had gemoeten. En u was uh, zo gebelst dat uw moeder... Die, die, die, die had, ja, hij, hij moet voldoen aan de normen en dat deed Peter R. niet. Nee, ik ben opgegroeid in een gezin van zes kinderen... waarbij het adagium was, gelijke monniken, gelijke kappen... geen uitzonderingen, en ja, ik, ik zat in het verzet... Ik rebelleerde overal tegen, ik wilde niet naar de kerk. En nou ja, dat heeft uh, de, wel een rol gespeeld allemaal, waardoor het minder gezellig was. En ook een vreselijk christelijk gezin, En daar moest u niks van hebben. Nee, ik uh, ben altijd uh, ja, allergisch geweest voor alles wat met geloof en kerk samenhing. En met name de dwang die daarop werd uitgeoefend, dat je daar naartoe moest, daar heb ik me altijd tegen verzet. En ja. wel, uh, van moeder, elke zondag een psalm van buiten leren. Ja, dat moest. Dat, en die, dat, die moest dan op maandag vaak nog gezongen worden op school ook? <laughs> ja, dat, uh, dat was helemaal een ramp. En, en dat zingen Dat zingen? Nou, dat deed ik niet. En dan zei ik dat ik het niet geleerd had... Terwijl ik het wel geleerd had, maar ik wilde het niet zingen. En dan kreeg ik strafwerk omdat ik het niet geleerd had. Dus ja, zo, uh, zo viel je van het een in het ander. Want dat zingen dat gaat nog altijd niet goed? Nou, dat is niet mijn favoriete bezigheid. Ook nee. niet dus op de tribune dat, van Ajax? Uh, nou, het kampioenslied, dat wil ik nog wel eens meezingen hoor. Dat wel. Nou, stopt het verhaal als u 18 bent en op de HAVO zit. Was u toen een beetje klaar met dat stelen, met dat liegen en bedriegen? Ja, dat is een uh, proces geweest wat zich zeg maar, vanaf mijn vijftiende jaar heeft ingezet. Dat ik inzag van jongens, dit moet over een ander boeg, zo werkt het niet, dit heeft geen zin. Als je mee wil tellen, als je gehoord wil worden, zal je ook eerst wat moeten presteren. Dus toen, ja, toen ben ik gaan leren en uh, goede cijfers gehaald. En nou ja, toen al, al die uh, flauwekul achter me gelaten, zeg maar. Is, is dat, de jaren daarna, is dat een minder interessante tijd geweest... of ligt binnenkort deel 2 van de autobiografie in de winkel? Nou, de mensen die het gelezen hebben, die zeggen allemaal wel van... nou, ik zou graag meer willen lezen, dit is wel, uh, dit is interessant... dus ik, ik moet er eens over nadenken. Maar dit was een periode die nog niet beschreven was... en uh, over de rest van mijn leven is veel meer bekend... dus ik moet er eens over nadenken. Nog even een paar gebeurtenissen, uh, niet naar aanleiding van uw boek... maar naar aanleiding van de actualiteit, Bram Moskowitsch... Is dat een verlies voor de advocatuur dat hij zijn vak niet meer mag uitoefenen? Ja, dat is wel een uh, verlies voor de advocatuur. Hij was natuurlijk een uh, kleurrijke advocaat. Maar ik moet er ook eerlijk aan toevoegen dat hij natuurlijk wel steken heeft laten vallen. En uh, dat dat wel een, uh, een bepaald patroon is geworden. En de, dat ik er wel in kan komen dat de orde van advocaten daar paal en perk aan heeft willen stellen. Heeft u de afgelopen dagen nog contact met hem gehad? Ik heb een paar keer even uh, ge-sms'd, ja en hij smsde terug. Ja, ja, zeker. Jasper S. die kreeg 18 jaar zelf voor de moord op Marianne Vaatsa en geen van de partijen gaat in beroep. Is er nu echt een einde aan deze zaak of blijven er nog vragen onbeantwoord? Nee, deze zaak is afgerond en um, er zijn geen grote vragen meer die openstaan. Uh, dus we kunnen de, de boeken sluiten en dat is mooi. Er is een bewezen verklaring, een bekentenis en de dader zit in de gevangenis. Laat ik vrolijk afsluiten. Ajax lijkt op de weg uh, naar de derde titel op rij. Wie mag er het meest verantwoordelijk voor worden gesteld? Nou, ik denk dat, uh, dat dat wel trainer Frank de Boer is. Die heeft de zaak goed bij elkaar gehouden... en uh, dit jaar ook uh, behoorlijk goed gespeeld. Ik vind dat we terecht kampioen worden. Dus, uh, is dat iemand die hier bij hem. Barcelona, Guardiola, kan opvolgen... En, Uiteindelijk wel, maar ik ben ervan overtuigd dat hij zeker nog een jaar bij Ajax zal trainen. Nou waren we bijna collega's geworden. U zou nou programma's gaan maken voor de Vara, die programma's die worden nu gemaakt door de Avro. Ja. Waar gaat het over? Nou, dat is iets waar ik eigenlijk nog niet te veel over uh, mag en kan vertellen... omdat we bezig zijn met de voorbereiding... en ik niet te veel slapende honden wil wakker maken. Dus ik kom graag een keer terug om daar meer over te vertellen... maar in een iets later stadium. Maar heeft het wel met misdaad te maken? Nou, het heeft in ieder geval ook met verborgen camera te maken. En uh, nou ja, dan moet je, moet je niet te veel mensen alarmeren. Oppassen, dus het wordt van tevoren eerst uitgebreid opgenomen... en daarna ja. pas uitgezonden. Ja. Waarom liep het mis met de varen? Nou, mis. Uh, de VARA heeft uh, redelijk voorbereid. Naar buiten gebracht dat we zouden gaan samenwerken terwijl het eigenlijk niet rond was. We waren in gesprek met elkaar en uh, uiteindelijk heeft het ertoe geleid dat we toch voor de afroende Tros hebben gekozen. Peter Elvries, zijn jeugdherinneringen, de R van Rebel, liggen bij de betere drogist. En vanavond is hij weer te zien in de Wereldwijd hoor. Hartelijk dank. Okay. Het is één minuut over half twaalf. Hier is Jan van de Putten met het NOS-journaal. Illegaliteit wordt strafbaar, zoals is afgesproken in het regeerakkoord. Dat zeggen PvdA-leider Samson en VVD-fractievoorzitter Zeilstra in Nieuwsuur. Bij de pvda achterban bestaat onrust over de illegaliteit. Op het partijcongres van aanstaande zaterdag zal een motie worden ingediend... om niet in te stemmen met die coalitieafspraak. Maar wat Samson betreft blijft die afspraak overeind. De Nederlandse zakenman van Andraat moet 400.000 euro schadevergoeding betalen aan slachtoffers van gifgasaanvallen in Irak en Iran. In de jaren 80 verkocht van Andraat een grondstof voor mosterdgas aan het regime van de Iraakse president Saddam Hussein. En daarvoor ziet hij een celstraf uit van 17 jaar. Het kabinet, de werkgevers en de meeste vakbonden zijn het eens geworden over de zorg. Dat akkoord wordt vanmiddag gepresenteerd. Abfakabo FNV zet geen handtekening. Volgens voorzitter Van Brenk breekt het kabinet de thuiszorg af. En inloggen op websites van overheidsdiensten kan problemen opleveren. Sinds gisteravond werkt DigiD niet meer. Komt door een DDoS-aanval. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er geen persoonlijke gegevens gestolen. En dat zijn de hoofdpunten. Tutut, heng, heng, boem, boem. Jolanda van der Velde van de AWB. Met een file op de A20, Gouden richting Hoek van Holland... tussen knooppunt gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel, 4 kilometer. Daar stond een auto in brand. De rechterrijzeruk is nog dicht. Drukte in de bollenstreek op de N207, Alphen aan de Rijn, richting Lisse. Tussen aansluiting met de A4 en Hillegom 5 kilometer. En op de N208, ha Haarlem, richting Sassenheim... tussen Hillegom en Lisse, 2 kilometer. FM met Felix Murders. Zo meteen piratenliedjes van Johnny Depp en de democratie volgens Maurice de Hond in Midweek Den Haag. En nu al aan de Milky Way van de Church. Sometimes when this place gets kind.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 Church. Een band die langzamerhand bekend is over in het heel westelijk halfrond. Maar uh, ze komen uit Canberra in Australië en ze zongen in dit geval over de Melkweg. De Zaterdag houdt de Partij van de Arbeid in Leeuwarden een partijcongres. En dat belooft alles behalve een gezapige bijeenkomst te worden. Want er staat een motie op de agenda die de partijleiding oproept... om de strafbaarstelling van illegaliteit naar de prullenbak te verwijzen. De Volkskrant heeft vandaag op de voorpagina zelfs van een opstand binnen de PvdA. Over dat gemorgen binnen de partij praat ik met Peter K., politiek redacteur van Paron Witteman... en Francisco van Jolen, de eindredacteur van de opinie- en debatzaad Joop.nl. Heren, vrijdag had ik eh, het pvda met Jeroen Recour aan de telefoon... over een mogelijke uitruil. Hè, dat de PvdA-staatssecretaris Teven zou aanblijven. Dat, die, dat aanblijven zou gesteund worden door de PvdA. en ruil voor het schappen van de strafbaarstelling van de illegaliteit. En volgens Recour was er geen sprake van een uitruil. Ben jij iets meer te weten gekomen erover, Peter K? Ja, ik ben uh, gisteren nog even naar Diederik Samson toegegaan. Want ja, in de politiek ruil je dingen uit, zo gaat het nu eenmaal. Dus ik, ik wil het hem toch even zelf vragen. Wat heb je nou gedaan met die Teven? Jullie laten hem zitten... Het was bekend dat, grote moeite, uh, dat ze er grote moeite mee hadden. Veel gekakeel binnen de fractie ook. Dat is echt wel tumult geweest. Dus ik vroeg van, nou ja, heb je, politiek, heb, je, heb je politiek bedreven... en heb je dit geruild tegen die strafvoorstelling? Want dat gaat een groot probleem voor jullie worden. Waarop Diederik zei, nee, dat soort dingen doen wij niet. Wij, op zo'n manier ruilen wij niet uit. Nou, zou hij dat echt tegen jou zeggen op het moment dat het wel gebeurd zou zijn? Nou, wellicht niet, maar... Op um... het moment dat hij het zegt, werkt de uitruil toch niet meer? Op nee, het moment goed, dat hij dat zou je, zeggen, we hebben geruild... Je, je ruil, het was het ook nog bij een paar mensen na... En, dan word je verzekerd. Nee, we hebben dit dossier van Teven en het, het onderwerp waar dat over ging, dat Dolmatov en de behandeling van uh, de Russische asielzoeker ja. in de cel. Dat hebben we echt apart gehouden van dit andere moeilijke onderwerp wat er nu aan zit te komen. En hoe ging ja. dat dan in de fractie toen er over Teven gestemd moest worden? Nou, er waren mensen binnen de fractie die vonden dat eigenlijk dat Teven zelf de eer zelf zichzelf had moeten houden en. Um, uh, een aantal mensen vinden op zo'n moment natuurlijk... dat, dat zo'n staatssecretaris niet langer gesteund kan worden. Was er sprake uh. van muiterij? Nee, geen muiterij dacht ik, maar wel discussie... waarbij uiteindelijk de meerderheid vond dat Teven wel kon blijven zitten. Maar... Nou ja, Waarbij je zou kunnen aantekenen, ze laten hem zitten... omdat hij dan, ik bedoel, hij, hij kan, als hij een nieuwe krijgen, dan begint het hele proces weer vanaf nor vooraf aan. Teven weet nu dat als hij er maar één foutje maakt... Dan kan hij vertrekken. Dus je kunt nu meer invloed uitoefenen. Hij nou, heeft een beetje moeten inbinden. Hij ja. moest een dus uh, asielbeleid uh, gaan uh, uitdragen. Als je het beleid, ja. beleid wil beïnvloeden... is het beter dat Tever blijft zitten. Als je zegt van nee, we willen er een principiële kwestie van maken... en ons laten zien als de principiële helden... dan is het beter dat hij vertrekt. Maar ik denk dat ze hebben gekeken van nou, wacht even, dit. Maar ik denk dat ze daar toch wel wat voor terug willen. Ik, dit, jij zegt, dit uitrijden werkt niet zo. Volgens mij is het één groot uitroodkabinet. Nee, mensen nee, nee, hebben een paar voortdurend gekregen. Want hij, hij moet uh, die detentie van die vreemdelingen... die is versoepel, verzacht, zeg maar. Het was een vrij harde behandeling, kregen die mensen. En die is zachter geworden. Dat heeft hij tenminste beloofd in dat uh, debat. Ja. Dus... Er zijn een paar puntjes uh, binnengehaald. Dus ik krijg een betere matras in, in de cel. Ja, bijvoorbeeld, ja. ja. Duizenden gewone partijleden. En dan wil ik het weer hebben over die strafbestelling van illegale. Maar ook wethouders, uh, burgemeesters en kopstuk, als Job Cohen... zijn tegen die strafbestelling. Is daarmee inderdaad sprake van een opstand binnen de PvdA... zoals de Volkskrant beschrijft vanochtend? Nou ja, dat kan je wel zeggen. Er zijn mensen in opstand tegen dit besluit. En als er petities worden aangeboden... En die door duizenden getekend worden... van we willen dit niet doen. Ja, wat noem je een opstand? Moeten ze dan op de, op de stoelen gaan staan of zo? Is dat dan pas op dit is iets, een besluit waar mensen in de PvdA heel veel moeite mee hebben en het niet mee eens zijn. En alles doen in het werk stellen om het te voorkomen. Dat noem je een opstand. Is dat een bommetje op het congres? Ja, het is een bommetje. Maar ik, er is één probleem: dat het congres, het eerste congres over het regeerakkoord, is akkoord gegaan met deze maatregel. Het, dit, stond gewoon in het, dit staat gewoon in het regeerakkoord. Dat congres heeft. Uh, uh, er is toen gezegd: van, we hebben hier moeite mee door de onderhandelaars, maar we, we verdedigen dit wel. En het congres heeft daarmee ingestemd in november. Ja, met andere woorden, ze kunnen er niet op terugkomen? Jawel, je kunt er opnieuw een discussie over voeren... maar de partijleiding zal blijven zeggen dat ze dit, uh, hoe moeilijk ze het ook vinden... Hans Spek vindt het verschrikkelijk, bijvoorbeeld, de voorzitter... Maar ze zullen er toch voor blijven staan, want dit is een afspraak die ze gemaakt ja, hebben. Ja, want ze zeggen afspraak is afspraak, dat zegt zelfs Pekman ja. ook, ja. ja. Toon dus Gene, de, de voorzitter van de jonge socialisten, die jonge afdeling van de partij... Hè, die is uh, een van de tegenstanders van die strafbaarstelling. En gene zegt dat regeerakkoord wordt om de haverklap opengebroken. Uh, daar zal het misschien uiteindelijk op neer gaan komen. Nou ja, ik, ik verwacht dat niet. Um, er zitten wel een aantal zaken in het wetsvoorstel wat nu voor ligt... bijvoorbeeld over de hulp aan, aan illegale... Uh, die er niet zullen komen. Dat is iets wat niet in het regeerde kort staat. Nou, daar ja, wordt ook een motie over ingediend en dat zal, daar zal Samson niet voor blijven staan. Dus dat moet Daar heeft teven teve net wat uitspraken over gedaan tegenover Amnesty International. Ja, Hoe uh, fijnzinnig. Die zegt van nou, dat gaan we in bepaalde gevallen wel strafbaar stellen. Hè? Als die mensen echt weten dat ze in illegaal die, de, die, niet, die al een keer eerder gepakt is nog een keer gaan helpen, dan gaan we die mensen wel vervolgen. Zegt hij uh, in een interview dat vrijdag bij Amnesty International verschijnt. Dus dat kan nog een puntje worden. Zoals ja, dat maar dat daar heeft. zal hij op terug moeten komen. Want dat heeft de PvdA er niet voor Betekend. Dus daar zullen ze ook hem niet in steunen. En wordt ook dit humane, dat strafbaar stellen van de illegale? Uh, nou, nee, dat zal blijven staan. Uh, je moet wel goed beseffen waar het op neerkomt. En dat is dat uh, een, een illegaal strafbaar is, dus een boete kan krijgen als hij wordt uh, aangetroffen. Dus en weet je dat, dat je dat bij de ING, IND, we staat 390 dat goed in de in die computerprogramma's, dat ze niet het verkeerde vinkje aankuizen. <laughs> Nou ja, ja maar moet het je is altijd waar, is zijn. Dit, waar gaat dit nou om? Dit gaat alleen maar om de PVV een beetje de wind uit de zuilen te nemen. Die vleugel van de VVD wil het afdelen. In de praktijk gaat het helemaal niet zoveel. Is het eigenlijk meer een principiële maatregel? Ja of nee? Maar uh, voor de rest is het voor de VVD belangrijk... op dit moment dat ze dit laten vallen... zal je zien dat de terriers van de PVV zich er meteen in vastbijten. Nou, en dat de VVD wil dat uh, straatje eigenlijk uh, een beetje houden. Dat is waar het om gaat. Het is een papieren maatregel in feite, of niet? Nou, nee, nee. kijkt is een over, over het, uh, De zaak is heel goed te begrijpen. En uh, je snapt ook niet waarom prioriteit zou gelegd moeten worden bij strafbestelling van illegaal. Dus net alsof je dus prioriteit zet in het opsporen van illegaal. Terwijl we beter boeven kunnen gaan vangen natuurlijk. Ja, maar je zegt dat er strafbaar wordt gesteld, maar uiteindelijk doe je niks. Wel, je geeft een boete. Als kans. beleid, ja. Oké. Okay. Ja. Als je ze tegenkomt, ja. ja. Een ander onderwerp aan de telefoonopinielijner Maries de Rond. Hij sprak maandag de Torbecker-lezing uit in de Tweede Kamer. En daarin stond zijn stokpaardje centraal, de democratische structuur van Nederland... die uh, in zijn ogen veel gebreken vertoont. Maries, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het belangrijkste gebrek? Uh, dat uh, voor allerlei maatregelen in onze politiek geen draagvlak hoeft gezocht te worden onder de bevolking. Eens per vier jaar stemmen we bij verkiezingen en daar wordt dan een regering uitgevormd... Ook niet eens naar de wens van de kiezer, maar alleen door de getalsmatige verhoudingen. En dat was misschien een goed systeem aan het begin van de vorige eeuw. Maar anno 2013 werkt het niet meer. En je hebt nu een, een, een oplossing daarvoor. Geef de kiezer een speciale knop in handen. Wat is dat voor knop? Nou, het belangrijkste is, in mijn opzet, is dat er bij verkiezingen tegelijkertijd de premier wordt gekozen die zelf mag regeren zonder toestemming van de Kamer. De Kamer wordt gekozen. We hebben dus twee mandaten gegeven aan de premier om te regeren, aan de Kamer om te controleren. En wat is nou die knop? Als de premier met voorstellen komt die de Kamer niet accepteert, ja, dan moet er gekeken worden naar het draagvlak onder de bevolking. En als de, de premier ziet dat er voldoende draagvlak onder die bevolking is, via een referendumachtig aanpak, dan wordt, kan de Kamer worden overruled... omdat ze blijkbaar de bevolking niet goed vertegenwoordigt. En wie besluit er dan tot zo'n referendum? Alleen de regering, want de regering stelt het voor aan de Kamer. De Kamer kijkt ook over de schouder naar de, naar de kiezers. En als de kiezers er in ruime mate voor zijn, waarom moet de Kamer dan tegen zijn? Ik kijk naar Peter K., politiek redacteur bij Paul Witteman... naar Francisco van Jolen, eindredacteur van Joop.nl... Nou, Wat die, vinden de heren daarvan? Nou, die gekozen premier, dat begrijp ik wel. Ik bedoel, de, de, het omgrip bij de kiezers die, die voor Rutte hadden gekozen... en Samson erbij kregen, ja, dat is, dat is ingewikkeld. En dat vermindert het draagvlak van de democratie. Ik bedoel, binnen no-time is de helft van het aantal kiezers... weer verdwenen op die, die partijen. Dus ze begonnen met allebei 40 zetels. Uh, twee weken later staan ze allebei op twintig. Um, dus dat daar iets aan moet gebeuren, dat snap ik. Maar als je voortdurend... even Even bij Francisco van okay. die gekozen premier. Ja, gekozen premier lijkt me een goed idee. Ik moet zeggen, ik ben het in de kern met Maurice kritiek. En ik vind dat iedereen dat er harten moet nemen. Nederland is voor een democratisch land wel heel erg weinig democratisch. De, zijn punt van de Nederlandse bevolking heeft geen invloed op het bestuur. Is spijkerhard en daar moeten we eigenlijk... Uh, toch al een, bij ons een beetje, het is heel erg raar dat we zo weinig te zeggen hebben. En dan dat tweede punt, het referendum. Maurice, hoe, hoe wordt dat uitgevoerd? Nou, het was, het, kijk, het e meest eenvoudige daarvan is... de, de premier stelt dat voor aan die Kamer. Dat is een voorstel. Als de Kamer dat nee tegen zegt... dan kan dat als het ware bij de kiezer nog in stemming worden gebracht. Op welke manier dan? nou Moet... Referendum via technologie is heel eenvoudig uitvoerbaar. Via internet? Ja, internet kan daar heel erg makkelijk bij gebruikt worden. Inmiddels is het percentage Nederlanders wat online is... is ruim over de 90 procent. Het punt van het referendum, Peter K. Ja, daar geloof ik veel minder in. Dat, uh, je draagt op een gegeven moment uh, beslissingsbevoegdheid over... aan mensen die je daarvoor gekozen hebt... en die ook uh, specialist zijn in het politiek bedrijf. En die moet je in zekere mate vertrouwen dat ze keuzes maken... waar ze over nagedacht zijn. En dat, som dat zijn soms keuzes waar het volk niet achter staat. Ik bedoel, vergelijk het met een bondscoach... Als iedereen roept dat hun terwijl in de spits moet staan... dan moet die bondscoach op het goede moment besluiten dat het voor Persie moet zijn. Zo neemt een Kamer ook dat soort maatregelen. Als de AOW-leeftijd uh, omhoog moet... dan moet je dat op een gegeven moment besluiten omdat het niet meer haalbaar is. Als je het volgt erover laat stemmen... Zal dat altijd uh, zo'n maatregel tegenplaatsen? Ja, maar er is hier een uh, regering die dat voorstelt. Hè? En de, ja. de Kamer die kan dan tegenstemmen. En op het moment dat de regering denkt: ja, luister eens even hier, we hebben niks aan die uh, tegenstemmende meerderheid in de Kamer. dan komt er een referendum op verzoek van de regering. Ja, maar de sleutel, okay. de sleutel, de sleutel in mijn systeem zit in het feit. dat het in Den Haag je primair moet proberen draagvlak bij de bevolking te zoeken. En wij hebben een systeem dat vanaf 9 uur, vanaf de verkiezingsavond tot 4,5 jaar later... er geen enkele plicht meer is bij politici om draagvlak bij de burgers te vinden... omdat ze het met elkaar als het ware met dat mandaat uh, kunnen doen. En dat mandaat is dan voor 4,5 jaar. En mijn punt is, ik wil een mandaat als kiezer veel geklausuleerder geven. Ik oh, wil sister. het niet onbeperkt geven. Ja, nou, ik ben het ook hier met Maurice eens. Ik vind dat er referenda in Nederland moet komen dat dat eigenlijk een van de meest effectieve manieren is om Nederland democratisch te maken. Ik, er ook, ik was er vroeger altijd sceptisch over, maar landen waar de referendummogelijkheid laag is, zie je dat mensen gelukkiger zijn, zich beter voelen, mensen zich meer interesseren voor het politieke debat. En het enige waar ik met Maurice oneens mee ben, is dat er, uh, ik vind dat je het niet via internet moet doen. Uh, er is uh, internet en stemmen. Dat is nog, die technologie is niet klaar. Het is dus de vraag of het ooit gaat lukken. Je kan geen stemgeheim afdwingen via internet. Je weet nooit onder wat voor omstandigheden mensen stemmen. En daarbij uh, daar ben ik eigenlijk banger voor. Niet zozeer dat ik nou zeg van je mag. Je kan wel peilen via internet. Maar op het moment dat je echt verkiezingen gaat houden. Dan kom je in de problemen. Opiniepeiler Maurice de Rond. Peter Kee, politieke redacteur van uh, Pauw Witteman. En Francisco van Joden, de eindredacteur van de Opinie en Debat Joop.nl, hartelijk dank voor dit debat. De Gids.fm Het is tijd voor piratenmuziek op deze zender, maar dan letterlijk. Hier is The Mermaid, geproduceerd door de makers van de filmserie Pirates of the Caribbean. Met Patty Smith en op drums en gitaar Johnny Depp. Do you remember me? The ocean rolled, time was slow. We in energy. The cock was growing, the rum was flowing A mermaid burns to see beyond the sea And if I could turn where you stood Would you feel me? Would it be good? Would you remember? Me in your diary. Page voor me in your diary. De zeemeermin van Patty Smith van het album Son of Rogue's Gallery. En dit. Uh... Deze cd is meegenomen door de botte Jellema. Uh, hoe kom je eraan? Ja, besteld. Gewoon besteld? <laughs> Oké, okay, ja, en, nee, en hoe ik, komt het dat wilde... Ik wilde dit hebben, want uh, Johnny Depp heeft het geproduceerd... samen met Gore Verbinski. Gore Verbinski is de uh, regisseur van de Pirates of the Caribbean films, Caribbean films. En vandaar dat Johnny Depp dus gitaar mag spelen en drums. Ja, ook. Ze waren, terwijl ze bezig waren met zich voorbereiden op die films... Uh, stuitte zij op die zeemansliederen, die piratencultuur... daar wilden ze zich natuurlijk in verdiepen... Ja. En uh, daar hadden ze zoveel plezier in dat ze het idee kregen om dat uh, uit te geven. Dat hebben ze eerder ook al gedaan. Dit is al deel 2, maar dit is eigenlijk de leukste. En uh, ze wilden dat dan laten zingen door uh, popartiesten. En de link tussen piraten en rocksterren, die is voor Johnny Depp heel duidelijk. En dat legt hij even uit in een interview. De soort connection die ik maakte toen ik aan Captain Jack dacht, was de idee dat piraten de rock-'n-roll-sterren van die tijd waren. In de 18e eeuw zou de mythe of legende komen, maanden voordat ze ooit een haven zouden maken, dat soort dingen. Dat is heel vergelijkbaar met rock-'n-roll-sterren. En het ging over vrijheid. Maanden voordat piraten havensteden aandeden, dan ging de mythes al en de geruchten al door de stad. En net als met rocksterren in onze tijd. En dat zegt Johnny Depp dus. En het gaat eigenlijk nog wat verder, want hij heeft zijn personage. die. Jack Sparrow, Captain Jack Sparrow, die hij speelt in Pirates of the Caribbean... Uh, die uh, heeft hij gebaseerd op Keith Richards, de gitarist van de Rolling Stones. Het was een van de ingrediënten voor Jack Sparrow... Je herkent Jack Sparrow zeker. Nou ja, als je die twee dan voor je ziet, dan is dat ook wel goed voor te stellen. De manier van bewegen en praten en die semi-nozelante ijdelheid die ze beiden ja. hebben. Het ziet er bij beide ook steeds uit alsof ze een beetje beschonken zijn. En vandaar dat Richard ook een rol kreeg in de film. Eh, ik kreeg in de film inderdaad een rol in deel 2 en deel 3? En daar speelt hij de vader van Jack Sparrow in de twee Pirates of the Caribbean films. En dat was een rol waar hij zich heel prettig bij voelde. It evolves as a, as, a, as a, this sort of character, just the look of it is... Uh, and then you look at yourself in the mirror with all of the stuff on and, you know... Hey, <laughs> Kieper is dus zegt hier dat je hem maar een zwaard en een paar pistolen hoeft te geven. En dan klopt het allemaal meteen. Nou, dat zie je ook wel voor je. Zo'n rockster wordt een piraat. En hij speelt dus ook mee op die plaat, de Son of the Rocks Gallery, eh, in een nummer samen met Tom Waits. En wat mij betreft krijg je dan de echte piraten sound. Nee. Shalindor, I long to hear you, oh, the way you're on oh, Shalindor, I long to see you, oh, Het komt ook door dat koor wat erbij zit, natuurlijk. Ja, weet je wie dat zijn? dat zijn Tom Waits een keer of wat over elkaar Gedurpt. heen opgenomen? Ja, precies. En Keith Richards trouwens ook. Nou, je hoorde uh, Shenandoah, uh, door hen beiden uh, gemaakt. Is. Uh, dat is een Amerikaanse traditional die vermoedelijk in het begin van de 19e eeuw is ontstaan. Het was een populair lied onder zeelieden, een shanty, als je dat zo wil noemen. Uh, en dat zijn het soort liederen dat werd gezongen bij het werk op zeilschepen... in die tijd dat je dat nog met hele groepen mannen aan trouwen, touwen moest trekken. En dat hoor je ook mooi in de structuur van dit lied... van vraag en antwoord, pull and relax, noemen ze dat dan ook wel... En dat zijn in veel gevallen hele bijzondere en oude nummers. En dat maakt dit album dan ook zo bijzonder. Nou, veel van de research voor dit album... Uh, is gedaan door de bekende Amerikaanse producent Hal Wilner. En hij heeft heel veel geluisterd naar oude opnames van zeemannen... die dit soort liederen nog echt op zee hebben gezongen. Zo vertelt hij in een interview aan de Amerikaanse publieke radio. En uiteraard kwamen die opnames allemaal uit havensteden. En dan zie je ook alle verschillende plaatsen written at or came from. It was consistent Liverpool, Cape Cod, South Australia, places that, you know, there were ports. Interesting, Sean Lennon, who's on the record, told me about how much his dad loved and was influenced by these songs. Once again, Liverpool, one of the big ports. And one listens carefully to some of the Beatles things you will hear certain lines from some of these songs in it. Hal Wilner die zegt dat de zoon van John Lennon, dat is Sean Lennon. Wilner vertelde dat zijn vader veel naar dat soort muziek heeft geluisterd in zijn tijd. En, en Wilner die vindt dat je in de muziek van de Beatles, die ze hem als ook echt terug kan horen. Huh? Het is dan ook niet voor niks dat Son of Roges Gallery opent met een nummer van uh, dat heet Leaving of Liverpool. En het wordt gezongen door Shane McGowan, die is een zanger en schrijver van de poaks. En het klinkt eerst als een absoluut zootje met ruige stemmen en alles. Maar voor de rest van het album het is echt prachtig. ¡Tal! Een klein, stukje, een klein stukje eruit. De eerste het nummer is van Gore Verbinski, de regisseur. En de tweede van uh, Johnny Depp. En dat komt dus van dat Sons of Rogues Gallery. Een album met pirate ballads, sea songs en shanties. Um, nou ja, eh, op die CD doen artiesten mee als Keith Richards, Tom Waits... Shane McGowan, Sean Lennon, Iggy Pop, Macy Gray, Nick Cave... Patti Smith, Michael Stipe, Courtney Love, Dr. John, Marion Faithful en dan heb ik ze nog niet eens allemaal genoemd. Nog vele anderen. dus. 36 <laughs> nummers staan erop, het is een dubbelaar, dus het is enorm. Botte helemaal hartelijk dank. De televisie vanavond, ja, nou goed, dat is eigenlijk alleen maar... Borussia Dortmund tegen Real Madrid. Zouden de Duitsers gaan winnen? Ik denk het wel. Maar wie iemand, weer.